Op YouTube zijn nieuwe beelden opgedoken van een dronken burgemeester Ford van Toronto. In een snackbar zwaait hij met zijn armen en praat onsamenhangend. Onder andere over politiechef Bill Blair. Die noemt hij onbetekenend en ook praat hij met een Jamaicaans accent. Ford kwam eind vorig jaar in opspraak door zijn drank- en drugsgebruik. Hij raakte veel van zijn bevoegdheden kwijt en beloofde dat hij geen druppel meer zou aanraken. Nu heeft Ford toegegeven dat hij toch weer wat op had.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 Internationale rechtspraak bij conflicten in de ruimtevaart. Het bestaat, maar waarom maakt niemand er gebruik van? En hoe wordt een Nederlandse, eh, Nederlander directeur... bij het nieuwe prestigieuze pretpark in Sochi? U kunt op onze uitrenningen uh, reageren. Bel dan naar ons gratis telefoonnummer 0800-1121... of twitter mee met de hashtag WNL. Wilt u ons online volgen? Dat kan ook. Op de Twitter vindt u ons via het WNLnacht. Het zou zomaar kunnen dat ze vandaag in Cupertino, California... een feestje vieren. Is vandaag, namelijk precies 30 jaar geleden, dat Apple hun eerste computer introduceerde aan het grote publiek, de Macintosh. En dat deden ze door het uitzenden van een televisiereclame. En eh, niet gewoon op een doordeweekse dag, maar tijdens de jaarlijks best bekeken tv-uitzending in Amerika, de Super Bowl. Eh, het reclamespotje met de titel 1984 betekende de grote entree voor Apple op de Amerikaanse markt. Wie Apple zegt, zegt marketing. Eh, Kitty Koelemeijer is hoogleraar marketing aan de eh, Nijenrode Business University. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, kunt u ons uh, als marketeer in 1984 nog herinneren dat deze reclame op de buis kwam? Ja, die reclame heeft een enorme impact gehad. Dat was, uh, ja, dat was een van de meest succesvolle commercials ooit. En die bereikte ook uh, toen ongeveer 50% van de huishoudens in de VS. Dat was een hele hoop. Laten we meteen even naar de spot luisteren. Uh, en het is natuurlijk televisie, dus ik beschrijf meteen even erbij uh, wat we zien. een in een soort van grijze industriële omgeving. Er marcheren allemaal mannen. Allemaal hetzelfde. Met dezelfde grijze kleren aan. Door een soort van tunnel. Terwijl er ME'ers met helmen achteraan rennen. Tussendoor shots van een rennende atleten Met een gewaagd wit hemdje. Met een computer erop. En dan komen we in een soort van bioscoopzaal. Waar alle grijs geklede mannen op een rij zitten. En terwijl het gezicht bij de stem die je hoort op dat grote scherm geprojecteerd wordt. Eén volk, één leger. En dan begint de vrouw met het hemdje met een hamer te slingeren... en die gooit ze zo tegen dat grote scherm aan. Laten we nog even luisteren. We shall On january 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984... Uh, ja, uh, Kitty. Uh, why 1984 won't be like 1984? Uh, een verwijzing volgens mij naar het boek van George Orwell. Uh, wat was de Hele boodschap? Uh, de boodschap was... de commercial was een frontale aanval op IBM. IBM maakte toen de dienst uit in de computerindustrie. En wat Apple eigenlijk zei is... we leggen die computer weer terug in de handen van de mensen... want alleen dan kun je er wat mee. Het moet niet bij de overheid liggen... niet bij grote logge corporates zoals IBM... Maar weer bij de mensen. En dat, dat, dat vonden ze terug in de, in de vergelijking met 1984 van George Orwell. Ja, was het ook gelijk de grote doorbraak eh, voor Apple? Ja, het zette Apple meer als een radicale innovator. Dat is eigenlijk wat die, wat die commercial deed. Het was ook hele aanloop naar Think Different. Later kennen we Apple om, die, om dat thema Think Different. En Apple is ook een innovator gebleken. Heeft een aantal sectoren op zijn kop gezet. Waaronder de muziekindustrie. Dus echt, de boodschap was eigenlijk, ja, vanaf nu gaat het echt helemaal anders. En dat gaan wij teweeg brengen. Ja, maar die, dat... die commercial, die was niet zonder controverse? Absoluut niet. Ook niet binnen Apple. En het, het gerucht gaat dat Steve Jobs zelf heeft besloten dat die commercial moest worden uitgezonden. Maar daar waren de, de verschillende meningen over toen. Ja. Hoe, hoe kwam dat? Ja, het is natuurlijk een hele, hele, bijna, ja, een hele confronterende, agressieve commercial... En uh, er wordt wel gezegd, hè, je, je houdt ervan of je hebt er een hekel aan. En uh, ja, er is geen groene middenweg. En uh, ik denk dat er toch ook wat angst was dat die, uh, dat die verkeerd zou worden opgevat. Dat, uh, dat mensen niet... Uh, het was, ja, commerciërs waren natuurlijk meestal vrolijk en blij of grappig. En dit is heel, uh, heel dreigend, begint hij ook, hè, zoals je dat beschreef. Ja. Met een, met een uh, uniforme massa, donkere ruimte. En dan komt er ineens een atleet en die, die gooit een grote, grote, grote sloophamer door een scherm. Nou, dan moet je wel lef hebben om zo'n commercial uit te zenden. Maar Dat lef hadden ze en Apple is nog steeds succesvol. Dus is dit echt de aanstichter geweest van het hele Apple-succes? Ja, kijk, het is natuurlijk een combinatie van factoren... maar ze hebben zich hier ongelooflijk goed mee op de kaart gezet. Dus het is een hele belangrijke factor geweest. Ja. En de krap is dat Apple eigenlijk erom bekend staat... dat ze heel weinig geld aan marketing uitgeven. Deze commercial heeft ongeveer 900.000 euro gekost... en is trouwens geregisseerd door Ridley Scott... die we nu ook nog heel goed kennen... Maar uh, ja, ze hebben eigenlijk relatief heel weinig aan advertenties aan, aan, uh, aan uitgegeven. En ook dat doen ze weer anders dan anderen. Er is, er is niet uh, zoiets als een, een pindakaarsreclame waar we uh, Apple direct aan kunnen linken. Hoe kan het dan dat een van de werelds grootst, uh, grootste merken... niet zo'n traditioneels heeft als, als een bekende reclame? Ja, als je motto is Think differently, dan hoor je natuurlijk ook niet traditioneel te zijn. Maar waar Apple heel goed in is, is event marketing. En de deze commercial bij de Super Bowl is eigenlijk ook meer event marketing dan een, een traditionele reclamecampagne. En met name in die events is Apple heel erg goed. Bij elke, elke productintroductie is een enorme, heel strak geregisseerde show. Waar dan mm -hmm. ook een hele buzz omheen zit, een hele heel, heel geheimzinnigheid en, en iedereen vraagt zich af, wat komt er nu? En dan wordt dat heel groot opgetuigd. En uh, ja, dan kwam Steve Jobs en die presenteerde dat. Dat waren ook lange presentaties. Op het eind zei hij dan altijd, oh ja, one more thing. En dan, uh, dan kwam er weer iets iets bijzonders, iets speciaals wat het product kon. En uh, ja, dat, daar zijn ze enorm goed in. Ja, ja dat kost natuurlijk wel veel geld. Ja, dat... je, je noemt ook die bus, hè Kitty? Ja. Hoe, hoe creëer je als merk zo'n bus? Ja, wat, wat Apple heel sterk deed is geheimhouding. Ook de, de werknemers van Apple moesten tot op het laatste mondje dicht houden. En dat, dat, dat, dat, dat werd heel strak doorgevoerd. Maar kijk, een bus daar heb je natuurlijk aandacht voor nodig. En met die, met die George Orwell commercial had Apple die aandacht. Maar het is natuurlijk ook gewoon een heel sterk merk. Ze hebben door de jaren heen hele grote fanscharen opgebouwd. Journalisten, invloedrijke bloggers die ze, die, die ze inschakelden. Hè, om te zeggen van nou, er komt wat aan en het wordt geweldig. Mm. En, uh, ja, en daarnaast natuurlijk nog een grote fans, want Apple wordt ook wel een, een soort stam of een, een, een kult genoemd. En, en dat heb je echt nodig, die ingrediënten, om keer op keer op keer weer zo'n uh, ja, zo geheimzinnige bus te creëren. En je moet natuurlijk de verwachtingen waarmaken die je, die je schept daarmee. Nou ja, veel mensen verwachten volgens mij al jaren van Apple uh, televisie-innovatie bijvoorbeeld, dat komt er ja. steeds niet. Kunnen ze het dan op deze manier nog volhouden alleen maar in die bus of moeten ze iets anders gaan doen wat marketing betreft? Ja, kijk, dat, dat hele, die hele organisatie is natuurlijk een enorme organisatie... Is, ...is ingericht op dit type marketing. Er is, denk ik... Ja, Apple is een van de van de, meest, de beste marketingmachines ter wereld... ...en dat voeren ze volledig door, ook tot in de winkel. Het lijkt allemaal zo vriendelijk, uh, en, maar het is ook vriendelijk... ...maar dat is een enorme, enorme strak uh, geregisseerde marketingorganisatie. En kijk, Steve Jobs had natuurlijk uh, zeker charisma... ...en ook dat, dat audio van de grote, ja, de grote vernieuwer... En het schijnt ook vlak voor zijn overlijden iets te hebben gezegd over Apple TV. Heel ja, veel mensen zeggen ook als mm -hmm. Apple maar als auto's ging maken, hè, wat zou dat dan wel niet worden? En uh, het is afwachten, want Steve Jobs is Apple wel, wel en Apple niet. Hè? Dus um, ja, nee. ik, ik ben er ook nog niet over, over uit of ze in, uh, in staat zullen zijn Steve Jobs uh, echt, uh, echt te doen vergeten. Of, of in ieder geval de, op dezelfde voet voor te zetten. Vo Volgens mij kunnen we, kunnen we er heel lang over praten over wat, of, of, of, wat Apple nou doet en, en hoe ze dat doen. Uh, dat gaan we vast veel vaker doen, want het, het blijft, die beurs blijft hangen uh, volgens mij nog voorlopig rondom, uh, rondom dat merk. Uh, Kitty Koelemeijer, uh, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Dank. Dank je en dat brengt de tijd op 10 minuten over 4 op deze 22 januari 2014. Precies 30 jaar geleden was dat dus diezelfde datum in 1984. En laat deze plaat nou uit 1984 komen: Duran Duran. <tied> Duran Duran en de Reflex. Ja, Het is nog vroeg deze woensdagochtend, kwart over vier om precies te zijn. Maar de kranten zijn inmiddels alweer onderweg. We hebben ze op tafel liggen en uh, uh, Ilan, jij hebt ze doorgenomen. Ja, goedemorgen. In de kranten vandaag. Toeristen onzeker in turbulent Thailand. Dat komt de Telegraaf. De Nederlandse reisorganisaties worden platgebeld door reizigers... die bang zijn voor de demonstraties en de grimmige sfeer in Bangkok. Uitgaansgeweld neemt opnieuw af. Dat schrijft de Telegraaf. Volkskrant. Voor het derde jaar op rij is het aantal geweldsincidenten tijdens het uitgaan in ons land fors gedaald. Volgens de politie is dat vooral te danken aan betere samenwerking tussen horeca, de politie en lokale overheden. En de trouw schrijft groot tekort aan leraren Duits. Het bedrijfsleven roept al jaren dat de beheersing van de Duitse taal achteruit gaat bij de jongere generatie. En dat probleem wordt alleen maar groter nu een golf docenten Duits de komende jaren met pensioen gaan. De Blue Label Cruiser lijkt een normale fiets als je hem zo ziet staan, schrijft de Volkskrant vandaag. Maar dat is hij niet. Het onwaarschijnlijk oerdegelijke tweewieler kan een maximale snelheid van 45 km per uur bereiken. Officieel valt de fiets daarmee onder de categorie snorfiets en hij mag eigenlijk maar 25 km per uur. En dat betekent ook dat je hem in dit geval moet laten registreren bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer en WA moet verzekeren. Maar dat doet eigenlijk niemand, zegt Koen Bartels, die de elektrische fietsen verkoopt. De leden van de Fietsersbond zijn verdeeld. Zo'n fiets hoort niet op het fietspad thuis. Levensgevaarlijk, zegt de een. En een ander is het daarmee oneens. Uh, wat een behoudende reacties allemaal, zegt hij. De bond zelf is er wel uit. Volgens hen is het een mooi vervoermiddel... maar past het niet op de fietspaden in steden. Ja, en dan hebben we nog de trouwdiekop met Chinese elite gebruikt belastingparadijzen. De Chinese partijelite gebruikt belastingparadijzen om geld weg te sluizen. Zo zijn onder andere familieleden van de president Xi Jinping en ex-president Hu Jintao gevonden in de gelekte database van bedrijven op de Maagdeeilanden en andere belastingparadijzen. En dat nog veel meer lezen deze ochtend in de kranten. Ja, die vallen straks op de deurmat. Uh, bijna een jaar geleden botste er een stuk, uh, Chinees stuk ruimtepuin op een Russische satelliet. Tot middernacht had Rusland de tijd om China daarvoor aan te klagen. Maar ze hebben het niet gedaan. Waarom niet, vraag je dan af. Dr. Tanja masson van de faculteit Ruimterecht in Leiden weet er alles over. Mevrouw masson goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, zegt u het maar. Waarom hebben de Russen China niet aangeklaagd? Uh, ik denk dat dat uh, uh, niet is gebeurd omdat er heel wat andere belangen op het spel zullen staan dan uh, het verlies van een uh, in dit geval klein satellietje met een beperkte waarde. Uh, juridisch gezien had inderdaad een, een klacht ingediend kunnen worden voor aansprakelijkheid. Um, maar ik, uh, ik ben niet verbazen dat niet is gebeurd in dit geval. Ja, u zegt uh, kleine, kleine waarde. Wat, wat, waar hebben we het dan over? Um, nou, dat kan ik eerlijk gezegd niet goed, makkelijk in geld uitdrukken, maar uh, je moet het vergelijken met de geopolitieke belangen van uh, uh, samenwerking op, op politiek gebied of industrieel gebied of uh, landbouwgebied of noem het maar. Uh, kijk, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld uh, het vernietigen van uh, het International Space Station of iets dergelijks, had een claim me niet verbaasd. Uh, maar in dit geval zou me dat hoogelijk wel verbaasd hebben. Het is ook eigenlijk nog nooit gebeurd. ...dat een staat een andere staat heeft aangeklaagd voor uh, het toebrengen van schade. Het is... Waarom niet? Nou, het is ook zo dat uh, voor bij het geval van schade... ...die wordt toegebracht door uh, een object van één staat... ...aan een object van een andere staat in de ruimte, uh, volgens het ruimterecht... ...want we hebben inderdaad een, een, een uh, gebied van recht uh, dat, uh, dat zo heet... Uh, ...wat bestaat uit een aantal VN-verdragen... Uh, moet je schade uh, kunnen aantonen en moet je schuld kunnen aantonen. En dat is natuurlijk ook niet zo erg makkelijk op een paar honderd kilometer hoogte... waar deze satellieten, waar deze bots in plaats hebben. Maar waarom is dat niet zo makkelijk aan te tonen... als we wel kunnen zeggen dat het het stuk puin Chinees is en de satelliet Russisch? Nou, er worden natuurlijk wel stukken getraceerd in de ruimte. Dus je kunt waarschijnlijk wel zien van wie uh, een, een stuk debris afkomstig is. En je weet natuurlijk dat je eigen satelliet... Uh, ...vernietigd is... ...maar uh, om aan te tonen wie schuld heeft... ...dat is niet zo makkelijk... ...want aan de ene kant zou je kunnen zeggen... ...ja, misschien had, uh, had China dat stuk puin moeten opruimen... ...maar daar is niet echt een duidelijke plicht voor... ...in het ruimterecht... Ja. ...aan de andere kant had je kunnen zeggen... ...dat Rusland misschien had moeten zorgen... ...dat zijn satelliet niet op dat moment daar hing... ...want ze hadden kunnen weten dat daar... ...een, een stuk Chinees debris hing... ...en ze hadden dus hun satelliet kunnen manoeuvreren... ...dus je weet helemaal niet... Stel dat het voor een internationaal gerechtshof uh, zou komen, wat dan de, de, de bevoegde orgaan zou zijn waar ja. je naartoe zou gaan, hè? dus het, het, het, uh, het gerechtshof in Den Haag, het internationaal gerechtshof, um, dan weet je helemaal niet welke kant die op zou kunnen redeneren en het zou eigenlijk ook nog iedere kant op kunnen gaan ja, dus, uh, ja maar Het is toch jammer, u bent uh, van de faculteit Ruimterecht in Leiden. Uh, uh, uh, dit is typisch zo'n momentje dat je zegt... Van, nou, nu kunnen we eens wat jurisprudentie uh, opbouwen. Uh, uh, maar ja, Rusland, uh, die, die klaagt China dus niet aan. Ik kan me voorstellen dat het ook een kleine teleurstelling is. Ja, dat is wel eens jammer. Want het is, Er is wel eens vaker een botsing geweest. In 2009 was er ook nog zoiets uh, tussen, tussen twee objecten. En op zo'n moment... Uh, ...zijn ik en mijn collega's uh, inderdaad aan het wachten of er eindelijk misschien een claim van komen. Want dat is een, een, uh, een aspect van het ruimterecht wat, uh, wat nogal specifiek is. Er is geen jurisprudentie, er is nog nooit een case geweest. Dus dat toont ook al aan dat staten echt wel heel erg veel schade zullen moeten leiden... ...wil het inderdaad tot zo'n claim komen. Nogmaals, omdat hoogstwaarschijnlijk die andere belangen uh, tot een uh, bepaalde afweging leiden... ...en dan tot een negatief besluit daarover leiden... De, de regels in de ruimte. Het lijkt me sowieso een grijs gebied. Is, is, er, is er nog een regel waarvan u zegt... nou die staat, die staat ook uh, in die verdragen. Uh, daar hebben we nog nooit mee te maken gehad uiteraard. Maar dat is wel een opvallende. Die wil ik nog even noemen. Um, nou, er zijn er een heleboel. Ik denk dat een belangrijke is... en die vaak ook wordt uh, verkeerd wordt geïnterpreteerd... is dat eigenlijk de ruimte van ons allemaal is. En dat we het met z'n allen moeten, moeten beschermen... en uh, samen moeten beheren. Uh, de, de, het ruimterecht is gemaakt in een tijd dat, uh, uh, dat we net uit de oorlog kwamen. Koude Oorlog en Tweede Wereldoorlog, En dat er dus erg grote wens was om de ruimte te bewaren voor vreedzame doeleinden. En er is dus een beginsel opgenomen dat zegt dat niemand de ruimte zich kan toe-eigenen. Dus dat, dat niemand kan zeggen dit stukje ruimte is van mij en daar mag jij niet komen. Of ik mag het verkopen of wat dan ook. En uh, dat is wel eens uh, verkeerd geïnterpreteerd als dat uh, staten dat niet mogen, maar dat individuen dat dus wel mogen. Dus er zijn bijvoorbeeld... Uh... Slimme zakenmannen geweest die hebben gezegd... nou, ik mag dus wel stukjes maan verkopen. Ja. Dus er zijn mensen die <lacht> hebben dan uh, stukjes maan gekocht. En dat uh, ja. is dan uh, helaas zonder juridische waarde. Maar, dat is dan weer jammer. Uh, dat is uh, ook nog wel een interessant ja. aspect ja. van het ruimte. Ja. Uh, uh, uh, u noemde aan het begin al... Uh, stel de ISS vergaat door zo'n incident. We zagen het nog in, uh, in de film Gravity... die misschien ook wel een Oscar gaat winnen, maar dat er zeiden: uh, Dan komt er in ieder geval wel een zaak. Dat, uh, dat mag duidelijk zijn. Dat denk ik wel, want ja. dan heb je echt te maken met een zeer groot financieel verlies. En een, en een heel groot, ja, het ISS is echt het grote Daarom. project van samenwerking van, van een heleboel staten. En uh, goed, die, die, die, dat scenario in die film, dat zou uh, uh, interessant zijn. Ja, we... Maar daar zie je ook dat de staten weer samenwerken. Want je ziet daar bijvoorbeeld ook dat de astronaut van het ISS dan weer... Uh, Gered kan worden door een uh, Chinees ruimtestation. En daar zijn we ook nog niet vandaag de dag. Okay, maar dat is wel misschien toekomstmuziek die we waar we naartoe kunnen werken. Bedankt in ieder geval voor de uitleg. Graag gedaan. Tanja uh, Massonswaan van de faculteit Ruimterecht uit Leiden was dat. Bijna vijf voor half vijf. Zometeen praten we over de Australian Open. Want het is toch wel opvallend. Serena Williams en Marti uh, Maria Sharapova zijn er al uitgespeeld. Ja, Poef, die gaat weg. nu zomaar op voor die uh, titel. Dat nou, One Republic en Counting Stars. Later, I've, been, I've been losing sleep Dreaming about the things we could be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 Makes me feel alive hey, hey, hey, burn down this river every turn, hope is off or let word make that money, watch it burn oh but i'm not that old young but i'm not that old i don't think the world is sold i'm just doing what Makes me wanna fly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 One Republican, Counting Stars, hierbij omroep WNL nu al wakker op Radio 1. Het is een vreemde editie van de Australian Open. Het kwik liep in de eerste week op tot 45 graden in Melbourne... en de Nederlanders konden weer geen potten breken. Tot zover weinig verrassingen. Wel opvallend is dat Serena Williams en Maria Sharapova... eruit gespeeld werden en dat titelverdediger Djokovic... gisteren verloor en uh, Roger Federer weer helemaal in topvorm steekt. Tim Colijn, tennisverslaggever voor Tennis.nl en het AD... is op de Australian Open. Uh, ja, goedemiddag voor jou, Tim. Ja, goedemiddag. Hoe is het weer Wat? daar? Uh, het weer is nu aardig, uh, aardig bijgetrokken. Het is nu uh, denk ik een graad of uh, 25 tot, uh, tot 30. Mm -hmm. Het is uh, aangenaam tennis weer. Ja. Eigenlijk uh, in tegenstelling tot, uh, tot vorige week. Ja, ja, want vorige week was het wat dat betreft uh, bar en boos. Nou goed, uh, even naar tennis. De heren uh, en uh, de dames zijn beland in de kwartfinales. Uh, eerst terug naar uh, gisteren. Wat is er gebeurd gisteren? Ja, gisteravond uh, was natuurlijk uh, spectaculair... Uh, Novak Djokovic, uh, drievoudig titelverdediger, trad aan tegen, tegen Stanislas Wawrinka. Uh, vorig jaar, nou, iedereen herinnert zich uh, die wedstrijd, won Djokovic in vijf sets. Mm. En de, dit keer waren, waren de rollen omgedraaid. Toen won, uh, won Wawrinka met 10-8 uh, in, de, in de vijfde. Ja. En dat was niet het enige wat er gebeurde? Dat was niet het enige wat er gebeurde. Want uh, nou, ook bij de, bij de vrouwen waren er natuurlijk een uh, aantal verrassingen. En... Uh, ja, er komt uh, sowieso uh, waarschijnlijk een nieuwe, nieuwe winnares. Ja. ja, want Serena Williams duurt dus uit. Hoe kan dat dan? Uh, ja, dat is uh, natuurlijk moeilijk, moeilijk te duiden. Ze heeft een uh, wat moeilijker off-season gehad, uh, moeilijkere voorbereiding. Ze is uh, traditioneel ook niet zo heel, heel sterk in, uh, in Australië. Ze heeft ook uh, de, de laatste jaren hier geen titel behaald. En uh, nou, in, de, in de kwartfinale ging het al mis. Ja, daar, daar, voor haar ging het dus mis. Het is nu middag bij jou. Wie, wie staan er op de baan? Uh, nu is uh, Aserenka aan de beurt. Die, uh, die stond achter tegen, uh, tegen de Poolse Radwanska. En het lijkt erop dat, uh, dat we een nieuwe sensatie gaan krijgen. ja uh, Aserenka gaat eruit? Is dat wat je bedoelt? Ja, ze staat nu uh, met, uh, met 4-0 achter in de derde set. En uh, uh, Aserenka is... Uh, twee games verwijderd van uh, uitschakeling. Uh, maar wel als tweede geplaatst, als ik me goed herinner. Klopt, klopt. De... Dus het uh, is dus een vreemd, uh, vreemd vrouwentoernooi. Ja, heeft dat iets te maken met de aanloop in de eerste week, denk je? Uh, ja, dat, dat zou natuurlijk kunnen. Dat, uh, dat bepaalde speeltjes een beetje geluk hebben gehad met, uh, met het weer. Sommigen die speelden natuurlijk uh, op de stadion, in de stadions, die uh, vaak overdekt waren hadden daardoor minder last van de hitte. Um, woensdag, uh, Dinsdag, woensdag waren de, de heetste dagen. En er zijn speeltjes die die uh, dagen wel ontloopt hebben of makkelijker zijn doorgekomen. Sharapova bijvoorbeeld, die had een, uh, een hele lastige uh, wedstrijd tegen Karin Knapp. Dat was in de tweede ronde, die won toen nog wel in de derde set. Maar dat was wel heel fysiek... Uh, Fysiek heel zwaar. Ja, het wordt een beetje een onvoorspelbaar toernooi, Tim. Uh, juist doordat er zoveel favoriet favorieten uitvliegen. Welke favorieten houden we over? Wie gaat er winnen bij de mannen en wie gaat er winnen bij de vrouwen? Verlos ja. ons. Uh, het is moeilijk te vertellen. Uh, je hebt de, de Canadese Bouchard. Die uh, voor de eerste keer in het hier staat in Australië. Die, uh, hm? die haalde hier de halve finale. Hm? Uh, zij wordt, uh, wordt ook al getipt uh, als... Uh, als de nieuwe winnaar is. Oké, okay, Bouchard maar... staat bij de, bij de vrouwen dan, in, in, bij de mannen? Bij de mannen is het heel lastig. Je hebt vanavond natuurlijk je, je, je Federer tegen Murray. Uh, je hebt al nog in het schema. Eigenlijk zijn de enige twee kanshebbers uh, op de titel die zijn uitgeschakeld... zijn Djokovic en Del Potro. Del Potro vloor al uh, in de eerste week. Uh, Djokovic natuurlijk gisteren. Uh, een interessante wedstrijd is natuurlijk vanavond uh, Federer tegen Murray. Ja. Uh, dan weten ja, we wie meer. Dat ja. dan, dan, dan weten we meer. Dat uh, uh, voor uh, zichzelf. Tim, uh, geniet van het mooie weer daar. En, uh, en van het prachtige tennis, uh, kan ik me ook voorstellen. Tim Colijn, verslaggever voor tennis.nl en het uh, AD.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 De Amerikaanse president Obama en de Russische president Poetin hebben met elkaar gebeld over de veiligheid rond de Olympische Winterspelen in Sochi. Volgens het Witte Huis heeft Obama zijn volledige medewerking aangeboden. Obama en Poetin zijn het erover eens dat beide landen belang hebben bij veilige spelen. De eerste ronde onderhandelingen over vredeskort in Syrië zal tussen de 7 en 10 dagen in beslag nemen. Dat heeft een Russische diplomaat in Geneve gezegd. Na een kleine onderbreking volgt daarna een tweede ronde. Vandaag komen de vertegenwoordigers uit zo'n 40 landen bijeen in Montreuil voor de opening van de vredesbesprekingen. En dan nog het weer met Stijn van Antwerpen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nevo en Lager en de Bewolking zullen vandaag het weerbeeld gaan bepalen. De middagtemperatuur loopt het een van 1 graden in het noordoosten tot 5 graden in het zuidwesten van het land. De frisse zuidoostelijke wind die is zwak tot matig. Vanavond en vannacht al valt er vanuit het zuidwesten weer wat regen. De temperatuur die ligt in het noordoosten rond het vriespunt. Elders blijft deze tussen de 4 en 2 graden steken. Morgen wederom een grijze dag met motregen. De temperatuur die sterkt tot een graad of 4. Aankomend weekend ligt Nederland wederom in een tweedeling, met vooral in het Noordoosten beduidend lagere temperaturen dan elders in het land. Het Nieuwsminuutje. minutje. Ilan en Stijn van Antwerpen, dankjewel. 4 minuten over half 5 in zomer PNL op, op Radio 1. Zometeen gaan we bellen met een interessante man. Hij was directeur van de Floriade, directeur van de Efteling. En nou gaat hij een groot pretpark bestieren in Sochi, waar de winterspelen worden gehouden. Dat zometeen na heen. Dit is Forever Radio. Hey you, you try to ring yourself up down in and... To make it right. Together I saw and inside. I'm tired of fighting the good fight. If you say the word then I'll say goodbye. Forever I say you and me. Forever I drop and you and I. No, I'll never believe in their inside. Just another Forever hier bij Nu Al Wakker op Radio 1. En het is inmiddels negen eh, minuten over half vijf. Ja, tijd voor een bruine boterham met hagelslag in Het Ontbijtje Met. Gaat onze verslaggever Jurgen Scholters vanaf eh, eh, twee weken geleden... elke week ontbijten met een bekende Nederlander. Een sporter, politicus of muzikant... waarmee hij tijdens het ontbijt eh, de waan van de dag bespreekt. Hmm. En vandaag schuift Jurgen aan bij Andy van der Meijden. Bij een goed ontbijt hoort natuurlijk een goede bak koffie. Of nog beter, de allerlekkerste bak koffie. Maar ja, uh, wat vind je die? Uh, ik zit hier tegenover de man die mij daar waarschijnlijk het antwoord op kan geven. Dus een man, uh, ja, je zou waarschijnlijk niet verwachten dat hij de persoon is die het antwoord daarop heeft. Want hij heeft dit jaar een hele speciale transfer plaatsgevonden op de voetbalmarkt. En die van de meiden. Eerst een voetballer van Ajax, Everton en Internationale. En ook toch wel bekend als een beetje een sex, drugs en rock'n'roll icoon. Is zit tegenwoordig in de koffie. Hij is barista van het merk Puro Coffee. Goedemorgen Andy. Ja, goedemorgen. Dat zeg je goed allemaal? Ja, is, is geen woord van gelogen toch? Helemaal niks. Dus, uh, ik ben goed op de hoogte. Zeggen Andy, uh, heb je een beetje lekker geslapen vannacht? Ik heb goed geslapen. Ja, ik heb... Uh... Ja, dit is eigenlijk de eerste keer in mijn leven dat ik werk. <laughs> dus uh... ja, ik, heb, uh... ik ben vroeg naar bed uh, elke avond. Om tien uur uh, ja, slaap ik wel. Hoe is dat te combineren met het imago van de sex-drugs- en uh, rock Roll-ster? Uh, ja, vroeger ging ik ook vroeg naar bed, maar dat was tien uur s dan. staan. <laughs> en niet tien uur avonds, maar... Uh... Kunnen we misschien zeggen dat uh, seks, drugs en rock'n'roll plaatsgemaakt heeft voor seks, koffie en rock'n'roll? Ja, zeker. Zeker weten. Ja, dat verwoord uh, je goed, ja. ja. Seks, koffie rock n roll. <laughs> en rock'n'roll. En wat typeert goede koffie? De koffie moet een goede kleur hebben, een mooi crème laagje erop en uh, echt goed proeven en niet... Uh... Ja, niet uh, naar uilenzeik of zo. Uh, <laughs> weet je wel, dat, dat, het moet ook goede gewoon lekkere koffie zijn. En uh, dat je ervan geniet. En dat is belangrijk. Pure uh, drink ik uh, thuis. Het is biologische koffie, fair trade, Maar het, het belangrijkste is dat het ook lekkere koffie is, weet je wel. Dus uh, ja. Ik uh, zou heel graag een uh, latte macchiato lusten. Ja, ja tuurlijk. Geen probleem. Oké. Okay. Ik ben er nu getuige van. Dat Andy een latte macchiato voor gemaakt. Ja, wat is een latte macchiato precies uh, Andy? Als oh, slime <laughs> nou ja, ik weet zelf uit ervaring. Het is, een, uh, het is een, uh, een laagje melk. Met erop, een laagje koffie, met erop, een laagje schuim. Ja, hoe krijg je dat, uh, dat laagje koffie in godsnaam op dat laagje melk en tussen dat laagje schuim in? Nou, dit gaat met een handigheid gepaard. Echt uh, alsof het al jaren doet uh, Andy. Ik kan alles, ik jongen. Het is ongelooflijk. Ik sta soms echt versteld. Hoe kan ik dat, hè? Wat kunnen we nog meer verwachten? Ik bedoel Voetbal, we hebben een Real Life Show binnenkort, koffie zetten. Word je nog volkszanger? Ik kan aardig goed zingen. Ja. Zal ik een stukje voor je zingen? Graag. Doe maar niet. Ik heb een kater, dus mijn stem is niet zo goed. Ondertussen gaat het pistool, zo het heet, in de machine. Gaat iets verkeerd? Zie je dat? Ja kijk, okay, hij is niet goed. Hier, er gaat iets verkeerd. Het is naar de kloten. Nou, we gaan nog een keer opnieuw beginnen. De koffie gaat weer in het pistool heet zo'n ding toch? Ja, dat is een pistool ja. Een ja, uh, paar jaar geleden had ik een 9mm en dit, dit is een... Uh... Oké, okay, de koffie wordt even aangedrukt met een uh, soort van een stampertje. Stampertje erbij. Okay, ja kijk, daar komt ie, de koffie stroomt er heel, heel erg verleidelijk uit. Het is echt uh, een hele mooie kleur, mooie crème laag erop zie je dat? Ja, is geweldig. Kijk, je, het buitje, je moet eigenlijk niks horen. Omdat je geen geluid hoort en dan is de melk het, het best. Schud je hem, dan uh, laat je hem even, uh, even draaien. En dan zie je dat hij gaat glanzen. Zie je dat? Dat betekent dat hij goed is. Ondertussen giet Andy met een, uh, een, uh, een minutieuze precisie het kopje koffie in het longdrinkglas die eerder gevuld is met melk. Hij ziet er wel heerlijk uit, moet ik zeggen. Ja, kijk. Je hebt schuim. Koffie. Zie je dat? Ik ben al gevraagd door de barista-club dat ik mee wil doen met de wereldkampioenschappen. Ik ben nog niet zo'n geleerde barista. Het is best wel een vak. Weet je wel. Het is kunst eigenlijk, wat die mannen allemaal kunnen. Het is geweldig. Dus ik zeg, nou, dan uh, doe ik wel mee over een paar jaartjes als ik uh, wat, wat geleerd heb, weet je wel. Niet, niet, niet nu al, want dan ga ik af. <laughs> en en, en de, de, die figuurtjes in de cappuccino en zo, lukt dat al een beetje? Ja, het lukt me wel, het, uh, een hartje maken. Maar ja, dat vind ik niet zo leuk voor mannen, weet je wel. Dus, uh, meestal doe ik bij mannen gewoon uh, een, beetje een beetje schuim erop en dat is klaar. Maar bij vrouwen geef ik hartjes. Dus. Hey Andy, ik ga er enorm van genieten. En ik wil je graag heel erg bedanken voor dit gesprek. En heel veel succes met alles wat er komen gaat. Top, dankjewel man. Het was een leuk interview. Leuk, leuk Ja hoor, onze verslaggever Jurgen Scholtens uh, deed een ontbijtje met Andy van der Meijden. Met wie zou u wel eens een ontbijtje willen doen? Laat het ons vooral ook even weten op ons gratis telefoonnummer 0800 1121. Nu al Nederlands succes in Sochi. Yes. Want naast de Olympische sportcomplexen vereist een enorm pretpark. En een Nederlands bedrijf bouwt daar een van de acht banen. En Warempel, oud-directeur van De Efteling en de Venloze Floriade, zwaait sinds 1 januari de scepter over het nieuwe attractiepark. Paul Beck, Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Ja, hoe Is word je. Mij? Ja, ik, ik, ik, ik hoor je hartstikke goed, Paul. Hoe word je directeur van zo'n prestigieus project? Dan moet je een mooie erenlijst al hebben. Nou, ik ben nu inmiddels uh, dit een jaar geleden gevraagd door een uh, Russische onderneming. die zich bewindelt eigenlijk ook in, uh, in territoriale. Uh, nou ja, goed, die hebben mij geteld. Ik ben daar, uh, ik heb gezegd: ja, godsdienst, uh, Rusland. Ja, wat yes. moet ik er eigenlijk zijn? We yes. krijgen voorstel, veel Nederlands denken: ja, nou, wat is er eigenlijk Rusland? Uh, ik, uh, mensen zijn bij mij gekomen. Uh, in Nederland, uh, uh, hebben we het uitgelegd. Uh, ik ben toen naar Rusland gegaan. Ik mm. heb daar gekeken hoe ik daar in elkaar zit. En ik dacht, ja, god, het is niet eens zo gek. Mm. Het is een nieuw uh, attractiepark En viel me eigenlijk dat denk dat Rusland er eigenlijk anders uitzag als ik, als ik uh, zo dacht. Ja, want je, want je was blijkbaar snel over de koud watervrees. Heen. Wat heeft nou uiteindelijk uh, het, het, het, het laatste duwtje gegeven om het te gaan doen? Bent u er dan ook verantwoordelijk voor dat uh, een van de acht banen door een Nederlands bedrijf gebouwd wordt? Wat is dat voor achtbaan? Zes keer over de kop? Nee, het is een looping. Je gaat omhoog, uh, zo'n 70 meter, en um, dan uh, recht omhoog, en dan word je losgelaten, en dan maak je twee keer een looping, en dan kom je aan de andere kant uit, en dan ga je achteruit. Dan ga je er nog eens een keer. Nee, ja, het is een, een echt heel ja. uh, uh, ja. Het is Het is een mooi ding. 2,5 seconden uh, met 100 kilometer per uur. Dus uh, dat uh, is ook een heel bijzondere achtbaan. Ja, daar, volgens mij, uh, als ik uh, ook naar Teun kijk... dan heeft u aan ja. ons in ieder geval uh, niet meteen twee <laughs> mensen... die die achtbaan uh, instappen, maar er is altijd uh, publiek oh. voor. Uh, uh, uh, uh, uh, ja, een pretpark in Sochi... Dat, uh, uh, dat moet wel wat te maken hebben, ook met de Spelen. Ja, wij liggen uh, tegen de Olympische Spelen aan. Sterker nog, wij zijn onderdeel van de Olympische Spelen. Het liggen op het Olympisch terrein... Hmm. Uh, en uh, wat dat betreft ja, ben ik dagelijks betrokken bij de Olympische Spelen in Shotsi. Ja, ja, ja. ja. En, uh, uh, uh, uh, ja goed, uh, uh, is dat af? Is dat klaar? Nee, het is uh, bijna klaar. We gaan uh, nu in februari openen op de Olympische Spelen als previewcenter, Laten we hm. mensen zien wat, er, wat uh, het, het wordt: het hele park. En uh, kunnen mensen er ook doorheen lopen. Uh, Hey, we gaan pas op jullie ook. Ja, precies. Uh, Paul Beck, uh, de nieuwe di directeur van Sochi Park, in ieder geval toi toi toi met uw uh, nieuwe pretpark. Ja, dankjewel. Zometeen dan uh, uh, spreekt uh, de Partij van het Noorden de voicemail in van uh, premier Rutte, want hey, die is de zijn... Partij voor het Noorden. De Partij voor ja, het Noorden, oh sorry, die zijn nog altijd niet te, tevreden met de uh, geïnvesteerde gelden in Groningen. Maar er is Sharon Jones. Jones en de Dep Kings met Retreat van het onlangs verschenen album Give the People What They Want. 9 minuten voor vijf alweer. Groningen trilt en beeft van woede. Hoewel de provincie van de staat 1,2 miljard krijgt, is dat voor veel Noorderlingen niet genoeg. Zo wil de Partij voor het Noorden dat een kwart van de aardgasbaten geïnvesteerd wordt in Groningen. Om dat premier Rutte duidelijk te maken, spreekt Leendert van der Laan vandaag zijn voice. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje naar de piep. Goedemorgen meneer Rutte. De Partij voor het Noorden is ontevreden over de toezeggingen van uw kabinet richting de provincie Groningen in zaken de aardgaswinning. Het grootste gedeelte van de toegezegde 1,2 miljard euro gaat op aan schadeherstel, preventie van huizen, kerken... ...monumenten en bedrijven. Daarnaast staat de veiligheid van Groningen nog steeds ter discussie... ...en kan er geen enkele garantie worden gegeven over de kracht... ...en de omvang van toekomstige aardbevingen. Laat staan de gevolgen van bodemdalingen. De Partij voor het Noorden blijft dan ook van mening... ...dat 25% van de aardgasbaten... ...jaarlijks moet worden geïnvesteerd in Noord-Nederland... ...en Groningen in het bijzonder. Waarom zou Groningen recht hebben op structurele investeringen komende jaren? Allereerst omdat dit mooie gebied in Nederland... ...jaarlijks ruim 14 miljard euro aardgas aan de Nederlandse schatkist levert. En dat al ruim 50 jaar. Tot nu toe heeft Groningen enkel de lasten van aardgaswinning en niet de lusten. Ik vind het bovendien jammer dat u niet de moeite heeft genomen... ...om een keer met eigen ogen te komen kijken in Groningen welke rampspoed zich hier afspeelt. Het is maar twee uurtjes rijden vanuit Den Haag. Doe het wel snel! Want ook een gaskam is zo dichtgedraaid... met vriendelijke groet en hopelijk op een spoedige reactie... Partij voor het Noorden. Ja, twee uurtjes rijden vanuit Den Haag naar Groningen. Het lijkt me wat positief. Het was goed dat hij daarna zei doe het wel snel. Want dan moet je volgens mij wel iets van 100, 140, 150 in het uur rijden. Uh, dat was Leendert van der Laan. In ieder geval van de Partij voor het Noorden. Sprak vandaag de voicemail in van premier Rutte. We hadden het over Groningen. We gaan naar Brussel en hebben het over Turkije. De Turkse president Erdogan bezoekt deze dagen namelijk Brussel. Hij kreeg een verdeelde ontvangst. Enerzijds stonden 2000 pro-regeringsbetogers... hem op te wachten op een plein in de stad. Maar anderzijds. Was er wat protest om zijn aanwezigheid heen? Een herkenbaar beeld, want ook in Turkije verdeelt de president het land flink. Toch zal dit bezoek vooral eh, te maken hebben met de mogelijke toetreding van de Turken tot de Europese Unie. Hoe een en ander in elkaar steekt, vragen we aan Turkije. Correspondent Tantunali, Tant, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Leeft in Turkije nog steeds de ambitie om bij de EU te komen? Ja, dat is een hele moeilijke vraag om eh, eenduidig te beantwoorden. Je gaf er aan, Turkije is natuurlijk een heel erg uh, verdeeld land. Met heel veel scheidslijnen. En de voornaamste scheidslijn is die, dus, uh, ja, een modern, westerse, seculier uh, deel. En een, uh, de andere is een uh, religieus, conservatief deel. Wat de achterban van Erdogan is. En die heeft de afgelopen tien jaar uh, geregeerd. Uh, dus ook uh, ja, het uh, conservatieve, uh, religieuze deel. En ja, over het algemeen denk ik dat je kan zeggen dat het met name het seculiere, moderne, westerse deel is. Dat wel uh, toetreding tot de EU zou uh, ambieren. Uh, omdat ze zich zorgen maken over uh, uh, ja, de rechtsstaat uh, mm -hmm. waar de afgelopen dagen uh, en jaren eigenlijk uh, uh, steeds meer uh, moeilijkheden mee zijn. Um, en er is dus ook iets anders, dat eigenlijk die beide schuislijnen verbindt. Uh, dat is een, een sterk rechtssentiment dat onder Turken heerst. Die hebben het gevoel dat ze aan een lijntje gehouden zijn, uh, dat de EU dubbele standaarden toepast. En als je uh, ook de opiniepeilingen ziet uh, van mensen die... Uh, Toetredings zouden steunen... ...dan zijn die de laatste jaren flink gekelderd... Uh, ...omdat het proces uh, ja, eigenlijk... Uh, ...echt in een impasse is brand. Um, maar ...op 150 zijn die gekelderd... ...en nu is er dan dus uh, in Brussel... ...om uh, dat proces nieuw leven in te blazen. Hij heeft 2014 tot het jaar van de EU gedoopt... ...en uh, ja, dat was vandaag een eerste stap. Je, je noemde net nog even die dubbele standaarden... ...dat hoor ik heel vaak voorbij komen... ...maar wat bedoelen ja. ze daar precies mee? Natuurlijk heb je ook het gevoel... Uh, nou ja, dan kom je op het argument van een christelijke club, dat uh, bepaalde landen uh, binnen de Europese Unie uh, zijn, aan, zijn toegelaten. Uh, ja, moeilijk om expliciete voorbeeld te noemen... maar misschien uh, de, de landen die enkele jaren geleden heeft toegelaten... in, in Bulgarije, een buurland... Uh, waar het ook niet allemaal koek en ei is... maar die de EU eigenlijk uh, heeft toegelaten uh, met het idee... nou, dan komt het wel goed. Mm -hmm. Maar zij hebben het idee dat zij aan veel hogere eisen moeten voldoen... omdat ze een moslimland zijn. En... Uh, want er zijn een aantal voorwaarden waarvoor je, waar je aan je moet voldoen. En daarvan. Ja, dat dus is de Kopenhagen-criteria. Ja, precies. En de, de, de, de, daarvan heeft Turkije er eentje afgesloten. En de Bulgarije, daar denken ze van, de, de Turken in ieder geval, dat het allemaal heel snel is afgeraffeld. En dat voor Turkije allemaal veel zwaarder weegt. Exact. Ja, ja, ja. ja. ja er zijn allerlei uh, hoofdstukken ook. Hè. En er uh, zijn er wel meer dan dertig. En. Uh, ja, er worden eigenlijk weinig goed hoofdstukken meer geopend. En ja, dat heeft Erdogan dus vandaag geprobeerd nieuw leven in te blazen. Ja, hij is nu in Europa. Denk je ook dat er vanuit Europa nog hoop is dat Turkije erbij komt of dat ze het eigenlijk nog wel willen? Ja, dat is een goede vraag. Vandaag heeft zowel de Europese Unie als Turkije duidelijk een intentie getoond om het proces nieuw leven in te blazen. Het is natuurlijk niet een heel populair thema. Uh, Europa heeft ook zijn eigen problemen. Uh, uh, een uh, financiële crisis, bijvoorbeeld. En uh, in het electoraat, uh, het Europese electoraat, is het gewoon niet heel populair. De politie willen niet echt hun vingers eraan branden, nee. maar toch tegelijkertijd het, uh, het proces uh, gaande houden, natuurlijk. Ja. Uh, maar dan laten we eerlijk zijn, als we kijken naar Erdogan... Uh, dan is het natuurlijk een man die uh, vrij veel conservatieve wetgeving er ook doorgooit. Uh, nieuwe wetgeving onlangs om de persvrijheid in te perken in eigen land... nog uh, kon hij rekenen op, op uh, protesten. Ja, hij wil het eigenlijk gewoon niet, toch? Ja, nou, dat is heel opmerkelijk om te zien. Zijn beleid de afgelopen jaren is inderdaad niet uh, zodanig geweest dat hij uh, heel erg leek uh, staan te springen om uh, uh, of toenadering tot de EU te zoeken. Uh, Integendeel. Uh, en die, die wetgeving, inderdaad, die je noemt, uh, nou ja, ook uh, met oog op de rechtsstaat, die een die, klap heeft, uh, dus heeft gehad de afgelopen tijd, uh, is ook niet, uh, uh, ja, duidt ook niet op uh, positieve ontwikkelingen uh, voor de op een uh, persconferentie die hij gaf met uh, de voorzitter van de Europese Raad van Rompuy en uh, Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, sprak hij ook een beetje met gesprek de tong. Uh, hij wou echt weer uh, het proces nu leven inblazen. Hij was constructief, uh, diplomatiek en positief. Helemaal niet de Erdogan die wij kennen, die altijd uh, heel belerend en uh, ja, uh, probeert een slaatje te slaan uit het, het anti-Europees gevoel in Turkije. Ja. Um, maar ja, tegelijkertijd... Uh, dat ik moet wij zeggen. Hij uh, onderkende de, de scheiding uh, der machten, dat hij belangrijk was in Turkije. Nee. Maar te, tegelijkertijd binnenlands uh, is er de afgelopen dagen flink wat gebeurd. Er is een corruptieonderzoek gaande, um, waarin uh, mensen bij zijn partijen uh, verdacht worden van corruptie. En in reactie daarop heeft uh, ja, de regering, of Erdogan zou ik kunnen zeggen, um, uh, ingegrepen in de rechterlijke macht. Hij heeft de aanklagers, die dat onderzoek leiden, uh, ...van de zaak gehaald, dus een uh, hervorming van een hoge raad van rechters en een officie van justitie... ...die eigenlijk onder politiek uh, mandaat komt te staan. En dat is heel gek om aan de ene kant van, uh, vanmiddag uh, het ene woord te horen zeggen... ...maar uh, nationaal het andere te doen. Ja, duidelijk verhaal in ieder geval. Uh, Tantonali in uh, Turkije, uh, dankjewel. En Erdogan die is dus uh, uh, deze dagen in Brussel zometeen het tweede uur van nu al wakker waarin ja. onder andere Hans Biesheuvel de gast is van Ondernemend eh, Nederland en wij praten over de zaak Baderhari. Ja, dat zometeen na het NOS journaal van vijf uur. Nu al wakker WNL nieuws in de nacht.